Uur. Levi Van Eck met het NOS Journaal. De evacuatievlucht uit China vanwege het coronavirus is na een stop in Zuid-Frankrijk onderweg naar België. Aan boord van het toestel zijn 15 Nederlanders. Zij zullen vanuit Brussel per bus naar vliegbasis Eindhoven worden gebracht, waar ze vanavond laat aankomen. Alle passagiers zullen onderzocht worden op ziekteverschijnselen en moeten uit voorzorg twee weken in quarantaine. De evacuatievlucht vertrok afgelopen nacht uit de Chinese stad Wuhan... met 250 mensen aan boord uit verschillende Europese landen. Het lichaam dat vanmorgen werd gevonden in een uitgebrande auto... op een industrieterrein in Ravenstein is van een man van 43. Hij komt uit het Brabantse dorp Overlangel. Volgens de politie is er sprake van een noodlottig ongeval. De auto was op een geparkeerde vrachtwagen gebotst. In de vrachtwagen zat niemand. In Londen heeft een man vanmiddag meerdere mensen neergestoken. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt van wie één in levensgevaar is. De andere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie beschouwt de aanval als terrorisme. Agenten hebben de aanvaller neergeschoten en de man is aan zijn verwondingen overleden. De aanval was rond twee uur in de wijk Stratham in het zuiden van Londen. Eind november stak een man op London Bridge in het centrum van de Britse hoofdstad twee mensen dood. Ajax heeft de topper tegen PSV met 1-0 gewonnen. De enige goal van de wedstrijd kwam voor rust van Quincy Promes... die later het veld verliet omdat hij last had van zijn hamstring. Ook Veldman en Babel moesten met blessures naar de kant. Door de overwinning van Ajax is de voorsprong op AZ weer drie punten. Andere uitslagen in de eredivisie. VVV Venlo FC Utrecht werd een gelijkspel, 1-1. Fortuna Sittard Heerenveen eindigde in 2-1... en Willem II won met 1-0 van Heracles. Het weer vanavond in de noordoostelijke helft van het land. Regen of motregen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of acht. Morgen in de ochtend nog kans op een bui. Verder schijnt af en toe de zon. En het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 De tweede uur. Ozone. Gigolette. Hartelijk welkom, Zar. Uur twee tot negen uur. En straks uiteraard de Kregé Classic. Kwart voor negen. En ook in de bierhut wordt er meegeluisterd. Hartelijk welkom allemaal daar, jongens. nemen even een biertje. Zet die even aan het werk. En niet anders. Every kingdom had its king. We have Tsar. With his royal classic cruise. Nu even deze speciaal voor die barvrouw ...Glenn Jones. You're the only one I love. Romantische teksten, ja. We zijn online. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. You're the only one I love. Zijn reacties of suggesties hebben laten ze maar weten hoor you took me to When you gave me your heart so I We zijn weer lekker. En zo moet het ook. Elke zondagavond uh, moeten we freaken met elkaar. Baby, Deze speciaal Glenn Jones. You're the only one I love. Speciaal voor het uh, gehele bierhut uh, gebeuren. Katoelenweg in Amsterdam Noord. Ook daar is uh, ingeschakeld, heb ik maar laten vertellen. Dus. Gezellig hoor. Baby, baby, ooh, you're is the Classics. Her favorite song came on the radio. If you really wanted to dance, classic. It's the classics. Classic Sunday. When, when you want the job done right, you go to the best. You go to Dance Radio. Natuurlijk de Sound of music. Ik heb het over de formatie Dayton en Out tonight you're the Frankie Rodriguez Night Club Mix. Helemaal vol, maar the night, the night. Het is wel even dat je het weet. We gaan een eerder jaar plaatje doen Hans. We hebben het er al een paar gedaan, maar we gaan er gewoon nog even één doen. Heel erg van vakantie ook trouwens. Uh. Onze man op de maandagavond. De volgende week is hij er volgens mij weer. Hij leeft uh, voorlopig even met een jetlag. Wel gelijk weer aan het werk. Zaterdag geland en vandaag uh, was hij weer actief. Echte man, hè? Ik over meneer De Bruin. Brown, penny Brown. Op de maandagavond hier op dit, dus deze zender... Playing this bank one. Playing that it's the groove that makes you move. Only on dance radio. Vroeger werden we hier door wakker gemaakt Hans van 10 ochtends ging de zender aan 95. Empress and dying to be dancing bijvoorbeeld. a lot. En uiteraard ook hier in de kast, deze single-handed uit 83. Hartelijk welkom, zar. Half negen in uh, mooi Groot Amsterdam, het is nog steeds uh, donker uiteraard. We gaan langzaamaan uh, weer terug naar het uh, wat mooiere weertype. En we hebben een makkie als uh, winter eigenlijk. Voor mijn beroepkeuze is dit heerlijk. Een beetje regen, dat is uh, niet zo erg. Maar hè. zolang geen sneeuw en nattigheid. vooral geen vorst, is voor mij uh, goud. Nog een half uur te gaan. En je kent mij. Ik heb uh, een bijna een heel uh, boekwerk aan muziek meegenomen. Classics with a capital Z. This is ja met Royal Classic Grooves. Maar ja, eten te veel mee als uh, te weinig. Zo denk ik altijd maar. Vorm ook uh, vanmiddag. Uh, Ron van Dijk trouwens. Leuk. Oud uh, collega bij uh, diverse radiostations. En uh, hij is bezig met zijn studio in orde maken. Nou, Hans. Wat het tijd dat hij... Uh, gewoon ook hier uh, uh, een beetje <lacht> mee gaat rotzooien, toch? We hebben die Peter Krijn ook binnen. Peter de Vries. Ellah Horn. Even contact zoeken met die mannen me begonnen. Ik heb me begonnen. Ik heb me begonnen. Ik heb me begonnen. And girl, let me tell you, baby, I like it, baby Your love is always so good Van een opemtje uh, hier oh. achter een studiocomplex. Ik uh, kwam het weer even tegen. Ja. Your love is good to me. En zo is het er niet anders. What? Playing that, it's the groove that makes you move. Only on Dance Radio. New elfie Silas, en je puts die L in love. Kijken we op de klok, ja. Als Paul recht overwijnt te blijven staan. Dan krijg je classic straks om kwart voor 9. Hartelijk welkom Star ja, elke zondagavond tussen 7 en 9 en daarvoor van Leeuwen. Ook zijn twee uurtjes zijn altijd uh, heerlijk. Alleen lacht, wel uh, ja, om een uh, de een naar de ander uh, dood neervalt, jongens. Het leven misschien ook wel omdat je wat ouder wordt. Kan je nou eenmaal uh, vaker naar een begraven als een uh, bruiloft, zo. dat is nou helemaal zo. Maar aanstaande aan de woensdag uh, ga ik wederom uh, een uh, goede goos weer wegbrengen. Die ook af en toe nog wel uh, luisteren, Leo Tazing. Oud collega in uh, grote gabber van uh, op uh, 59-jarige leeftijd op werk. Uh, in elkaar gezakt en uiteindelijk een herseninfarct uh, gekregen. Fataal. En afgelopen maandag is hij uh, om 17 minuten over negen. Uiteindelijk uh, overleden wij wisten al uh, dat dat ging gebeuren. Maar het was even afwachten. Schneu en uh, ja, jammer allemaal. Dat uh, is ook iets uh, wat bij het leven natuurlijk uh, hoort. Ik ga je even waarschuwen voor het feit wat we straks gaan doen. En daarna even een plaatje uit mijn register. En dan is het tijd voor... voor. Maar eerst even deze uit het de register van ZAR. Ik ga deel ik even met jullie, hè. We zijn niet te stoppen. Still going strong. Bij de vuist omhoog hier. Even een plaatje uit 83, het ZAR-register achter hier in de kast. En daarna de reggae-classic, dus uh, nou, blijf erbij. C'est pas un stress? Répondez en finesse! All in the Team Blue, ça mène à max pour les relax! All in the Team Blue, 5 ans sont bleus sous le son pour les relax! Sous celles et des une fille près du bar joue les stars! On la joue à pile face, ils s'effacent, je m'efface! J'ai gagné le boulot, moi le paquet cadeau, j'ai du pot. Vraiment, vraiment bravo Playboy, Playboy, Playboy on détresse. Lance un SOS, répondez en vitesse. Playboy, Playboy. On bat de tendresse pour chasser le stress. Répondez en vitesse. Playboy, Playboy, Playboy on détresse. C'est dans la poche et j'accroche Là j'ai fait mon numéro, regardez bien, je suis beau Rigolo ouais Tiens j'ai gagné le prolo à moi le paquet cadeau Vraiment, vraiment bravo Playboy, playboy, playboy en détresse Les années sur S, répondez en vitesse Playboy, playboy Dat je vroeger ja, stiekem kocht. Playboy. De rode oortjes als je jong was. Tegenwoordig ja, de sekskanalen, de hele bende, mag er niet meer uit. Een grote gekken. De kinderen ook, .nl, ja ze weten het al vanaf hun derde jaar. Ja, we daar niet meer moeilijk over te doen. 1983 was dat heel anders. Je hoorde Style en Playboy. En het is de hoogste, allerhoogste tijd voor de reggae classic. Zijn we er klaar voor, want ik heb daarna ook nog een verzoekje van Hans gekregen. Dus dat gaan wij erbij halen. Zijn we er klaar voor Amsterdam en omstreken. Hier is hij: SARS Reggae Classic. No hay item wat paalrecht overeind is blijven staan hier al Culture uh, Roots, hoor je de reggae classic deze week And Drift Away From Evil Mocht je ook een uh, reggae uh, suggestie hebben, laat het weten op het forum www.danceradio.nl. Of stuur het gewoon even naar mijn telefoon of Facebook of weet ik veel wat. Hans Are you ready? Mijn vriend, ik heb de volgende plaat voor jou klaarstaan. Classic with a capital Z This is ZAR yeah with Royal Classic Grooves. een uh, harde plassen van krijgen. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn, anders. Tossier! En wrap it up, 82. Uitgebracht door Emergency Records. Dat zal je een nou horse zijn? Maar ik, uh, je neemt toch even die informatie mee. Je bent niks aan, maar, ja. Er wordt een godsvermogen voor die platen nu uh, betaald. Als je hem uh, helemaal nieuw hebt uh, op de persing inch thuis hebt staan, jongens. Geloof me, het is goud. Ik heb een kast vol met die troep. Als ik ook ga verhuizen, het gaat er ook één voor één uit. Dus mocht ik iemand mij in huis willen... hou er rekening mee. Dat ik uh, met een pak koffers kom, hoor. Nou, ook nog een hond erbij. Nou. <laughs> Bedankt voor het verzoek, Jans. Lekker... De laatste plaat gaan we instarten. starten. Bedankt voor het luisteren wat mij betreft en graag tot volgende week. En dan ben ik op tijd. Ben ik zeker. Zometeen Remy Jam en de Downtown Dance Show. Blijf erbij. Het is nog niet voorbij. Het is tot 12 uur party time. I like to drink to the music gift to come. You really wanted to dance. dance radio. De laatste is deze Bill en Space Lady. Dankjewel ook voor het luisteren vanuit Amsterdam hier. En ook voor de bierhut. Zitten ze dus allemaal gezellig daar aan de bar. Met je mee te dansen Met het sound. Het zar-sound op dansradio.nl En Esther schinkt ze maar wat in. Holland. ze hebben het verdiend. Met Dart Café in Noord. Ja. Space Lady Het is die barvrouw daar, ja. Groetjes en wat mij betreft graag tot volgende week. Hoi! Last night I had a dream. I was in the loveless galaxy. And like a star you shine on me. Mm -hmm. Your eyes were like diamonds It's fucking bright in total Let's just see Let me in your mouth Just wait